Manning Zampersen met het NOS-journaal. De wereldwijde computerstoring van vrijdag trof zo'n 8,5 miljoen computers van over de hele wereld. Dat is ongeveer 1% van alle Windows-machines, heeft techbedrijf Microsoft bekendgemaakt. De gevolgen van de storing waren groot, omdat veel bedrijven die belangrijke diensten aanbieden... Gebruik maken van beveiligingssoftware van CrowdStrike. In een update van die software zat een fout, waardoor computers niet meer konden opstarten. Donald Trump heeft zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds de moordaanslag op hem, een week geleden. Op de rally in de staat Michigan waren duizenden mensen afgekomen. Binnen in de zaal zaten scherpschutters. Trump zei over de aanslag dat hij een kogel heeft opgevangen voor de democratie. De presidentskandidaat had in Michigan geen gaasje meer op zijn rechteroor, maar droeg nu een pleister. Bij de Israëlische luchtaanval op de havenstad Hodeida in Jemen zijn drie doden gevallen... Ook zijn 87 mensen gewond geraakt, melden de Houthis. Die rebellengroep heeft de stad onder controle. Israël zegt dat de aanval een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. De man kwam om het leven bij een drone-aanval van de Houthis. Volgens Israël komen via de haven van Hodeida Iraanse wapens jemen binnen. Die gebruiken de Houthis dan om Israël mee aan te vallen. De rebellengroep steunt de Palestijnen in Gaza. Duizenden mensen hebben in Frankrijk gedemonstreerd tegen de komst van 16 grote waterbassins om opgepompt grondwater in te bewaren. Dat is nodig voor de landbouw tijdens de steeds drogere zomers. Maar tegenstanders zeggen dat vooral grote bedrijven daarvan profiteren. In de stad La Rochelle waren ongeveer 4000 mensen op de been. Het protest diep daaruit op plunderingen en confrontaties met de politie. Het weer. Eerst veel bewolking met een aantal buien. Mogelijk met onweer. Vanmiddag vaker droog met af en toe zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Als d'amore, come se fosse uscita di colpo lì, un'occhiata Als sole, vorrei poterti ricordare lo sai, come la storia è importante davvero, niet weet, dan weet je het niet. Als je het niet weet, dan weet je ma nel deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere, cerchi amori regalano un'emozione per sempre, momento. Per sempre parole che restano così nel cuore heb Alles Te veel zinnen, te veel woorden.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 Als ik je in mijn armen sluit, te veel horen, te veel zien, te veel horen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 When oh, I saw that girl Up on your arm I knew she'd find your heart With a fatal jam I said soul boy Let's hit the dance and Say hey boy And what's with the frown But in return All you could say Was to high dodge Meet my fiance." Gun, guns, guns having some fun. Crazy ladies Keep them on the run. Wise guys realize There's danger In emotional times See Sing me Single empty No fears, no tears. What I want to be One, two Take a look at you Death Oh, oh, oh.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 Ben de pia, nuk tak a pia, pens away. And she says, Do you love me? And he says so honestly, I love you, blood, baby, and yeah. girl. Yeah.